Turn on, tune in, and drop out. Out. Out. out. Oh, oh, Five, four, three, two, Hello, and welcome to the Ocean Remix. The has been processed, and we are now ready to begin proper. Before we start, however, serious injuries may occur. O ¿Qué? El Allah A A B Vrienden van de nachtwacht Je luistert naar de nachtkast Tijd om te reizen in eigen land, land, sfeer, impressies, in balans. Een experimentele beleving als vanuit, vanuit. Bewuste innerlijke rij. Zonder angst of eensgezind. Doel. Doel. De rest is een muzikaal omringd statement. Waarin ik zelf nauwelijks weet wat ik wil of voor je voel. Waar perfectionisme zo uit de hand is gelopen. dat het nooit volmaakt zal worden. Zonder angst. Pagina angst. 8324. BPF. 15 uur 1 Ik heb een ander leven dan ik voor mezelf gedacht had Ik begrijp hoe het had kunnen gaan Ik wilde slimmer zijn dan het leven en alles uitdenken Ik heb volmaaktheid geëist Waar perfectionisme zo uit de hand is gelopen Even had ik het bijna Alsof het leven mij voor de gek gehouden heeft Waarom ben ik in mijn hoofd gaan wonen? Doet dit dan toch iets stiekem met de hersenen? Welkom in de wonderen wereld. Het is 16 oktober. Al de hele maandagavond en nacht bezig. Breekpunt ingezet. Met nachtelijke geluiden. De ochtend breekt aan. Breekpunt ingezet. Breekpunt ingezet. Mijn plan was om 75 in één keer in te nemen, dan non-retard. Als ik niets voel aan het eind van de dag nog een keer 25. Ik heb dat al nooit eerder zo gedaan. Chronologisch, het hoeft niet zo. De ultieme oplossing, als je er niet uitkomt, in dit specifieke geval dan, is een volgorde wel zo interessant, terwijl ik een filosofische kwestie uit mijn onvermogen opleek te boeren. De nacht is nooit eenzaam. Ik denk graag terug aan hoe bevrijdend het was. de eerste vier, vijf keer dat ik dit deed. Ja, toen weer, toen weer, toe weer. Ja, en hoe. <laughs> Geweldig. Het vijfde is Oh, dat is zo mooi. Je gaat dan het diepste dan naar de mooiste heerlijkheid die voor een mens maar ervaren is. <laughs> Tenminste, die ik dan ken. <laughs> uh... Mij om in alle rust, alle rust, alle alle rust, rust. Dat het mij twalen doet wonderen. wonderen. I in telling you my story. Like anything new, it will be impossible for your mind to digest. Maybe close your eyes. Try opening up. Here. Try listening from your heart. Dit is a story that you actually don't want to hear. Het typeert niet zozeer de nacht, waar je ook dromen en magische belevingen van verwacht. Wat de rest is iemand op zoek naar identiteit tijd, tijd, tijd. Terug van weg geweest. Jullie zullen dat LSD-getinte dwaalritueel wel gemist hebben. Want zo gaat het namelijk altijd, bedenk ik me met een knerboog. Een vernieuwende reeks nachtwachten. Niet dat het wazige ineens weg is. We moeten niet aan denken. Denken, denken, denken, denken. Tijdens de nacht is niets ondenkbaar, in het donker is geen vast te knopen aan en tegelijkertijd omdat ik simultaan inmiddels niet meer terug ik krijgen krijgen krijg. pagina 5229 AQ6 14 uur 44 anderen zouden niets over mij te zeggen moeten hebben geen mens kan voor mij bepalen wat de betekenis is van de dingen die mij overkomen geen mens kan bepalen of ik geestelijk in orde ben of ik het goed of verkeerd doe. Doe dit dan toch iets? Stiekem met de hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. De hersenen. Jouw nacht no. it sound spectacular. Sorry to disturb your work, sir, but you may want to know that your impenetrable secret base on Aquatos has been penetrated. <laughs> It's on my to do list, right after folding your undergarments. Geluid van jouw nacht. Hele Bries. Vindt zachtjes haar weg naar binnen, draagt een blaadje met zich mee. Legt het sierlijk, afdalend. Voor meneer, terwijl de gordijnen nog een beetje nadansen als een fluisterend getij. Pas als het voelt alsof ze me heeft verlaten, is de cyclus weer gemaakt. En warrelt ze alweer. En ze alweer alweer. Een tactisch geplaatste bron van wierook verhult de kamer en alles in de kamer. In een dikke, mystiek geurende mist. Ik voel me fijn, te midden van alles dat lijkt te bewegen. Vanuit mijn ooghoeken, schaduwen, schitters, vonkelingen, die er waarschijnlijk nooit zijn. En vind zachtjes haar weg naar binnen. Zierlijk afdwalend voor me weer, als een fluisterend getijp. Golf en dons ik me toch verdwijnen, een killer Alleen het zomaar dat fonkelingen kunnen schitteren. Bij me blijven als een schaduw en nooit meer verdwijnen. This is a journey naar music and sound. Volgens mij zijn we vertrokken, een onvervalste psychedelische opening met tussen het vele knip- en plakwerk door een fraaie plaat van SolarKit. Vanaf nu is je radio onder invloed, van grenzeloze structuren. Structuren die gaan overvloeien in het onmogelijke en tijdens je verbazing de pracht aannemen van iets dat nooit eerder opviel als schoonheid. Sluit af en toe de ogen. Wel, wel, wel, welkom. in de wonderenwereld. Geraakt. En de snelheidsduivels schrijven kraakhelder door. Druk dit alles zachtjes uit en ik hoor het nog met een rotvaart stempelen. De reis gaat nooit per definitie ergens heen. Maar de beleving is voor altijd verzegeld. In ons nachtelijke ritueel. Tueel, tueel. een des Wat is Voor zover op dit punt welke ingeving dan ook nog terug te halen van het geval. Het, is Wat de hier? het. Listening to me naar me? Nacht.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 Osionfish. Okay, if you will, let it Currently, I'm in search of someone who could be of assistance in setting the solar system. Do you know where I might find that fellow? Well, he's on the radio every week. Other than that, no. Of weerhouden door een grens. Goed, fout, fout. En of verward. Is dit wat ik dagelijks beleef? Ook maar een mens. Voor eeuwig op zoek gegaan. Naar een rode draad. Is de rode draad geworden geworden. Maar het volgen gaat verder als het tweet, Zelfs wanneer het lijkt alsof ik stop, stop, draait een eigenwijze knop. Hoort. Dit is het nieuwe geluid van jouw nacht nachtkast. Twennen op Facebook, YouTube, lied, is dit wat we dagelijks beleven? Al is het maar een fractie van ontvangst, en wereldwijd ook maar een mens en mensen. wil ook alleen maar leven, maar leven, maar leven, maar leven, maar leven. Maar leven. My latest invention, the Persuader. I intended to use it to control mine, but the only thing that's gotten me so far is a discount from Gadgetron vendors. And off, forward. I'm in search of someone who could be of assistance in saving the solar system. Do you know where I might find that fellow? Well, he's on the radio every week. Other than that, no, no. no. Geen goed of fout verward. Wanneer de waan voelt alsof het zo moet zijn. Wat als iedere hallucinatie klikt? De beleving pas na psychose voelt als verknipt. Verwort. Wat, als het vinden van de rode draad, de rode draad geworden is, Verwart. Wat, wat, wat, dat ik dagelijks beleef. Ook al, ook al lijkt, het, het, lijkt het, alsof als ik stof, als ik stof, ik stof. Wanneer het lijkt alsof ik stop stop draait in eigen wijze klop op stop en op Facebook lied. Interesting. Het could be a problem. Take care of it. Alsof er niets gebeurd is. <tie> is, is, is, is, is, is. Legt Nachtwacht een nieuwe basis voor de langverwachte podcast. Als van ouds klinken vertrouwde, vreemde klanken. Radio hoor, In een grote gemiste kans. Wat is het, is het? Dat de stilte probeert te verbreken. Waar komt deze rommelende toestand vandaan, vandaan, vandaan? Ik kan kraakhelder denken. Toch projecteert het als een baas. Maar is het terug van weg geweest? Niets geleerd, oud gedaan. Of durf ik eindelijk weer te zijn? De weerspiegeling weet ergens dat het gewoon goed zit. Maar een zinnige analyse, wat houvast aan de rode draad, nee samen aan. daarvoor is het nog te laat. Maar was dat niet altijd juist de grote kracht? Dit is het enige echte geluid van nachtwacht in zich, in zich, in zich. Waren onze experimentele audiotrips niet een soort houvast? Was ik altijd al niet verwacht? Verward, verward, verward, verward. Hoe vaak ben je meegegaan in die wondere wereld van mij? Hoe vaak kwamen we er samen uit? Well, it's official. The genius is back. back. Wanneer is iets pracht, poëtische uiting en een schittering? dan kunnen alleen wij de immens mooie structuur voelen van dit in de volksmond zweverige, bijvlagen chaotische geluid? Kwamen we er eigenlijk ooit nog wel eens uilers naar? Is dit wel een nieuw begin of een vervolgend einde? Einde, einde, einde. Interesting. I have to tell you, I'm, I'm feeling pretty good. You know, maybe it is time for us all to move on. What do you think, Boyd? You ready to blow this popsicle stand? Man has completed his route. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. Title al niet van wat, van De mensen die iets bedenken en dat tot diep in de nacht zitten te plakken. En, uh... Het wordt wel een beetje de, de gekken zijn de kerk uit. Dat is jammer. Dus de mensen die iets bedenken en dan tot diep in de nacht zitten te plakken. En, uh, en zich nergens wat van aantrekken. En, en, en zo gek zijn dat, dat ze in geen mal te vangen zijn. Die missen wij zeer. Raar. Met pijn in mijn hart, vrienden van de nacht. Met pijn in mijn hart. Moet ik, moet ik, moet ik mededelen dat dat, dat, deze nacht, dat, nacht cast, cast alweer tot alweer, haar alweer, einde is gekomen. Paf, sluiten. Hallo daar. Het was met het reisje wel, maar de hoofdreis is nog niet voorbij. Er is altijd, er is altijd wel een weg te, te vinden, op welke manier dan ook. Maar uh, jullie zijn vrienden van de nacht. In ieder geval vanuit de welkom in de wonderen Wonder. wereld. Weer, alweer tot haar einde is gekomen. Da, da, da, da, da, da, da, da.